Dit is een test van Audacity, eens kijken hoe ver we daarmee geraken. Eens kijken hoe ver we geraken met het gebruiken van Audacity. Ik heb de indruk dat de ingangsvolume nog niet goed is van deze...